8 uur. Ewald de Jong met het NOS-journaal.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 Bij twee explosies in de Libische hoofdstad Tripoli zijn drie doden en verscheidene gewonden gevallen. In een drukke straat ontplofte een autobom bij een opleidingsinstituut voor vrouwelijke politieagenten. En daarbij viel volgens de Arabische tv-zender Al Arabiya één dode. En bij een aanslag op het ministerie van Binnenlandse Zaken zouden twee mensen zijn omgekomen. Ook het persbureau Reuters meldt een nog onbekend aantal doden en gewonden. Maar van de kant van de Libische regering is nog niets bekend gemaakt. De val van Gaddafi heeft niet geleid tot rust in Libië. In het land leven veel mensen in standverband... en deze vaak goed bewapende rivaliserende groepen zorgen voor veel geweld. De Egyptische president Morsi gaat eind deze maand naar Teheran. Het is voor het eerst in meer dan 30 jaar dat een Egyptisch staatshoofd Iran bezoekt. De landen lagen met elkaar overhoop sinds 1979 toen Egypte Israël erkende... terwijl in Iran juist de Ayatollahs aan de macht kwamen...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 Ik dacht, ik moet zachtjes praten hier, want iedereen ligt natuurlijk nog te slapen. Maar eigenlijk, eigenlijk valt het reuze mee, want ik zie hier toch best wel veel mensen... Ja, lopen, zitten, hangen, een beetje verwezen voor de kijken. Ik heb het hier en daar gevraagd. Sommigen zijn al wakker en anderen die zijn nog wakker. Um, ja, het is hier echt enorm. Zoveel tentjes bij elkaar, echt hutje met je, tegen elkaar aan... En daartussendoor papier, blikjes, pakken, plastic zakjes. Het is, ja, platweg gezegd, een teringzooi. Dat wel. Maar ook gezellig. Iedereen is vriendelijk. Ik heb al, al een stuk of vijf mensen ben ik tegengekomen die geïnterviewd wilden worden. Maar goed, ik ben hier eigenlijk alleen maar even om te vertellen hoe het eruit ziet. En uh, ja, het ziet er bijzonder uit. Gaat hier een teentje open? Goedemorgen. Hey. Wat zeg je? Heb jij niks beters te doen? Nee, eigenlijk niet. En jij? Ja, wel slapen, maar is dat iemand van mijn te lullen overbinden en zo? Nou <laughs> ja, kijk, dat is een beetje de sfeer hier op Lolens. Mensen vinden het misschien niet leuk, maar ze worden ook niet kwaad. Althans, niet, uh, niet heel erg. Weet je wat, ik, uh, ik ga even verder wandelen en ik doe jouw rits even dicht. Hey, slaap lekker verder. Laap lekker, doei. tot diep in de nacht, wat zeg ik, tot diep in de ochtend, was het hier één groot bruisend feest. Zo'n 55.000 mensen van jong tot oud. Voor het eerst of voor de twintigste keer dansend, drinkend, kijkend en luisterend naar theater, film, dans, wetenschap en natuurlijk heel veel muziek. Want er zijn dit weekend zo'n 250 optredens te zien op de Elf Podia om ons heen. Maar nu is de sfeer, ja, als je net beschreef het er net ook al, hier in Biddinghuizen totaal Anders. Um, tientallen medewerkers van Lowlands... die uh, in, in, de, in de verte uh, met grote bladerblazers de rotzooi op een hoop uh, blazen. Het ziet er alweer eigenlijk alweer keurig uit hier direct om ons heen. En verder het grote, immense, maar nu nog redelijk verlaten festivalterrein. Een wonderlijk decor voor vroege vogels. Nooit eerder waren wij op een festival als dit... maar ook nooit eerder was er zo'n duurzaam festival als Lowlands... Zo direct praten we daarover met Jan Douw-Kroeske, oprichter van Low Lab, en met Louise Vet, directeur van het NIO, het Nederlands Instituut voor Ecologie. Over bijvoorbeeld die 280 vacuum-wc's die hier staan... en allerlei andere slimme initiatieven voor de luisteraars... en voor de eerste vroege vogeltjes om ons heen die langzaam wakker worden. Mijn naam is Menno Bentveld en tot tien uur is dit vroege vogels. En die twee groene koplopers... Die allebei erg betrokken zijn bij het duurzame proces van Lowlands. Um, die zitten hier bij me. Uh, uh, Douw Kroeske, presentator van onder andere 2 meter sessie natuurlijk. En Jules een Limited collega. Jan Douw, goedemorgen. Goedemorgen. Zat je net al even iets te checken? Je zat Ik een foto te maken. Oh, je zat een foto te ja. maken. En waar gaan we die zien? Komt, wordt die direct ergens gesprekken? Ik ga gelocht, straks of... even twitteren. Okay, ja. Jan Jan Douwe gaat zo direct uh, twitteren. Hij is initiatiefnemer van LowLab. En Louise Vet, directeur van het Nederlands Instituut voor Ecologie. Goedemorgen ja, allebei. Goed, goedemorgen. goedemorgen. Ik en... zit uh, helemaal schoor te zijn hoor. Ja, Louise, ik, nou, het, Je zei het net al, ik ben schoor. Wat ja. nou, je we nou, ja, dat... de afgelopen dagen Nou, wij stonden met onze tent daar tegenover de Alfa-tent. Dus uh, als je alles uitlegt aan de mensen, dan moet je er eigenlijk een beetje boven, bovenuit komen. En dat ging af en toe niet meer, maar ik ben, uh, ben lekker schoor. Het gaat hartstikke goed. Ja. En Jan Dauw, jij loopt hier natuurlijk ook al. Uh, uh, dagen ja. rond. het is, ja, is ook mijn twintigste editie van Lowlands. Het is ook heel leuk. Ik kom hier al twintig jaar. Ja. Ik ben en, al, hier, uh... en al twintig keer ook zo'n ochtend dan dus meegemaakt. Beetje vreemde sfeer. Ja. Het is al, het is al uh, een klaarlichte dag. Ja. En... Ik vind het wel heel leuk hoor. Als ik vergelijk met gisteravond om een uur of zes, zeven, wanneer het echt zo vol is. Ja. Uh, en, en dan komt er een soort Rycouder-achtige sfeer over het terrein. Want het droog, erg droog. Het zand zit een meter of drie uh, boven de grond. Ja. Uh, en Mensen lachen... Mensen zijn nog steeds niet moe, dat is heel mooi. En dan dit, dit beeld is wel uh, redelijk contrasterend. Ja. Um, jij bent een van de medeoprichters van de LowLab. Uh, voor de mensen die hier niet al uh, jaren rondlopen, wat is LowLab? We hebben ooit uh, op basis van een aantal vragen van collega's uit het vak, mensen zoals Louise Vet. Uh, de vraag was, uh, hoe kunnen we nou ervoor zorgen dat wetenschap dichter bij de mensen komt, dat is één. Tweede, hoe kunnen we nou ervoor zorgen dat we die rotzooi een beetje ja, leren kennen? Uh, hoe kunnen we ervoor zorgen dat de hoeveelheid afval in de maatschappij uh, verkleind wordt? Uh, nog een vraag, hoe kunnen we duurzaamheid inzichtelijk maken? Toen heb ik gezegd, nou, door het naar de mensen te brengen en door de plekken te zoeken... Uh, waar je veel mensen treft, waar nieuwsgierige mensen lopen... die willen weten wat wij doen met z'n allen, want... Het vak waarin we zitten in de entertainment lijkt zo duidelijk. Maar er zijn een heleboel infrastructurele zaken bij. En dat geldt ook voor de wetenschap. Ja. Die, we niet, die we niet weten. Maar je moet gewoon inzicht geven. En dan wordt het een stuk begrijpelijker. En dan zeggen mensen: Oh, is dat het? Wil ik ook. Ja. Dus dan en, heb je afstand verkleind? En zien ze op de afstand verkleinen betekent ook tegelijkertijd. Um, de acceptatie makkelijker maken. Even naar Louise. Ja. Wat, het Nederlands Instituut voor Ecologie. Wat is jullie boodschap hier? Nou, we hebben verschillende boodschappen. Uh, waar wij, wij willen natuurlijk die, die duurzaamheid eigenlijk heel tastbaar maken. En dat hebben we gedaan omdat het Nederlandse Instituut voor Ecologie dat hele nieuwe gebouw heeft neergezet volgens ecologische principes van het sluiten van kringlopen. Ja, dat je hebt een laten prachtig mooi zien. gebouw in Wageningen, ja. toch? Ja. ja, en daar sluit, proberen we de water- en nutriëntencyclus te sluiten. En uh, we zijn hier dus echt uh, begonnen ook met uh, het idee... Toen LOLAP begon met uh, poep is goud. Hè? Want, uh, poep go ja, daarover straks Daar uh, goud. Strak, ja. Maar slaat die boodschap hier aan? Bij oh, de ja, mensen absoluut, die hier om ja. de muziek uh, voor de muziek ja. komen. Nee, en, en, en nu dus allemaal nog in hun tentjes liggen. Oh joh, dat is zo leuk. Want je ziet dus echt die enthousiaste mensen die komen naar LOLAP. En uh, ja, ik heb de meest fantastische gesprekken gehad met iedereen. Uh, ze zijn echt geïnteresseerd. Uh, ze, ze willen alles van je weten. Het zijn echt. Een, het is een nieuwe generatie. Ja. Ja. En die, ze hebben er uh, zin in. Ja. Okay. Nou, straks nemen we samen met jullie een kijkje bij dat lowlab, hier 500 meter vandaan. Tot zo. Nou, het is een prachtige situatie om mij heen... terwijl Jandau Kroeske samen met Joost Huizing uh, richting Low Lab... Uh, ga, nemen ze nou de fiets van Jandau, ik geloof het wel. Oh nee, ze slenteren over het festivalterrein... en hier een enorme vuilniswagen uh, de afval komt ophalen. Vast op een duurzaam manier, maar dat horen we straks allemaal. Zijn er ook twee muzikanten hun fioden uh, aan het stemmen. Maar die horen we straks. Nu hoorden u Gentle Pleasures voor twee gitaren... van de Engelse gitarist Bob Foster, uitgevoerd door hemzelf en Clem Clemson. Um, hoe bouw je nou een tijdelijke stad. Dat is de vraag waarop lowlands directeur Erik van Eerdenburg het antwoord weet, want hij doet het al jaren. Drie weken geleden was het festivalterrein nog vrijwel leeg en sindsdien zijn um, uh, voor de tienduizenden bezoekers uh, vele faciliteiten uit de grond gestampt. De elektriciteit, de catering, het water, de tenten, honderden wc's. Tijdens de opbouw hebben we van Eerdenburg even vanuit het productiekantoor naar buiten gesleept. Joost Huizing begint met Erik Pal naast zijn tijdelijke kantoor en dat ligt ...tegen het hek aan dat Lowlands scheidt van pretpark Walibi. Onmiskenbaar het geluid van een achtbaan. Ja, ons productiekantoor zit onder een van de grootste achtbanen van Walibi. Dat hoort er gewoon bij. Na één dag hoor je het eigenlijk al niet meer. Maar het is eigenlijk wel heel opmerkelijk omgevingsgeluid. Ja. Ja. Ander omgevingsgeluid, daarvoor lopen we een beetje die kant op. Dat zijn al die grote generatoren die hier staan. Ja, we hebben een behoorlijke hoeveelheid stroom nodig. Dit is een van de generatoren voor de catering. Maar we hebben er in totaal uh, zo'n stuk of 85 actieve... en dan uh, nog iets van uh, 20, 30 uh, backup-generatoren. We stoken 130.000 liter diesel uh, om Lowlands uh, in de opbouw en de afbouw... en tijdens het evenement van stroom te voorzien. Het idee is om Lowlands... ...op vaste stroom over te zetten, dus op groene stroom. Maar dat is een, een lastig traject, omdat we hebben maar weinig dagen... ...dat die infrastructuur die je dan zou moeten aanleggen gebruikt kan worden. Het is uh, geen ja, kwestie dit... van ergens een stopcontact neerleggen? Nee, je nee, dus nee. moet je toch echt voorstellen, Lodens is een stad. Hoeveel uh, mensen? 55.000 bezoekers en dan met, met 2.500, 3.000 mensen personeel. Pakweg, bussen. Uh, uh, ja, Assen, Lelystad, ja, ja. Hè, we ja. zitten hier in de buurt van Lelystad. Die omvang is het. En als je dan gaat uitrekenen wat een stad als Lelystad nodig heeft... en een stad als, uh, als Lowlands, dan is dat ongeveer hetzelfde. Laten we even wat weglopen van die, uh, die gillende mensen. Uh, kunnen we deze kant op? Ja. En jullie hebben de ambitie om het groenste, het duurzaamste festival van Nederland of van Europa te worden? Nou, dat zegt me allemaal niet zoveel. Wat ik graag wil is dat wij voor onze situatie zo duurzaam mogelijk gaan werken. En of je dan de, de duurzaamste bent van de wereld of Nederland, dat vind ik allemaal niet zo heel interessant. Nee. Maar we proberen nieuwe techniek te ontwikkelen. Maar kan je hier niet gewoon aan het elektriciteitsnet? Nou, het kan wel, maar uh, wat kost dat? En wat kost dat in verhouding tot wat het nu kost? Ja. En als je dat nu doet, en wij zouden dat in ons eentje moeten doen dan gaat het kaartje met 15 euro, 20 euro per kaartje omhoog. de, de, de stroomkosten voor drie, vier dubbelen. Dus de andere huurders moeten mee. Er moet een systeem verzonnen worden... van hoe je die hele dure elektriciteithuisjes op kunt pakken... en uh, weer ergens anders voor gebruiken. Er is zoiets als een vastrecht. Want als je drie dagen stroom gebruikt met een enorme piek zoals wij doen... moet je wel een heel jaar vastrechtkosten betalen. Je betaalt voor een heel jaar? Ja, en dat zijn allemaal oude systemen... Maar als je nu echt een duurzaamheidsdoelstelling hebt... dan zullen er een aantal wetten en regelgeving zullen moeten veranderen. Dat zit ook wel in de pen, hoor. We zijn met Allianz daar heel druk mee bezig geweest. Zou de landelijke overheid, de politiek, niet gewoon moeten zeggen... ja, jongens, als je wilt dat organisaties verduurzamen... Geef ze dan ook de kans, want het is te gek dat jullie voor 365 dagen moeten betalen... ...twee maar misschien een week die elektriciteit nodig hebt. Het is ook enigszins begrijpelijk, omdat die infrastructuur om die stroom hier te krijgen... ...er ook het hele jaar neergelegd ja. moet worden. Dus op zich is het systeem niet ja, ja. gek, maar het idee is nu dat als er een duurzaamheidsdoelstelling gehaald wordt... ...met een initiatief zoals het onze, dat daar dan inderdaad een ander systeem van vastrecht voor zou moeten komen. Laten we even naar de toiletunits lopen. Dat, nou ja, dat kan niet eens wat dat zijn. er hoeveel? Honderden. Ik geloof 600 spoeltoiletten. Uh, en dan heel veel plaskruisen. En uh, dat zijn ook honderden. Ja, dat, ik, er ik, gaan hier tientallen zwembaden met, uh, met water doorheen. Ik noem het maar water, ja. <laughs> ja. Uh, maar uh, dat zijn ook enorme hoeveelheden. En uh, het riool is hier uh, niet toereikend. Dus we hebben ook een heel systeem. Met buffers. Dat zijn hele grote matrassen die ze opblazen. en die pompen precies zoveel poep en pies in dat riool. Maar dat kan niet allemaal tegelijkertijd, want dan is de hele zaak hier op de Dan loopt de boel onder, ja. En als het dan nog te veel is, dan wordt het afgereden met tankwagens naar een andere waterzuivering. Maar we hebben dit jaar voor het eerst 280 vacuumtoiletten. Vorig jaar hebben we een testje gedaan met 30 van die vacuumtoiletten. Dat zijn zeg maar de vliegtuigtoiletjes. Ja, en in plaats van 8 tot 10 liter water gaat er nog 1 liter water doorheen. Dat betekent dat er veel meer door dat riool kan, hè, van wat we echt kwijt willen. En we veel minder water gebruiken. Maar en... kan je het dan ook niet veel beter weer hergebruiken? Want in die poep en pies zitten allemaal grondstoffen. Ja, nou logisch is inderdaad dat je een heel systeem zou maken dat je dat in biovergisters weer gaat gebruiken. En dat kan, hè? als je dan een vacuümtoilet hebt, dan zit er maar één liter water bij die poep en pies en dan is het vergistbaar. Maar je praat echt over grote infrastructurele werken. Ja, maar ja, het werkt wel, want jullie zijn een soort vliegwiel geworden. Want vorig jaar kon je er maar 30 van die toiletjes krijgen. Ja. En nu heb je er al bijna de helft. Ja, klopt. En ik denk dat we volgend jaar alle toiletten vacuum hebben. Dat gaat natuurlijk allemaal langzamer dan ik wil... Maar het, het beweegt. En als je het vergelijkt met tien jaar geleden. dan hebben jullie al behoorlijk voor stappen gezet. Ja, dat kun je wel zeggen. ja. En we, we investeren daar heel veel tijd en ook geld. en menskracht in. Het idee is toch van als het op Lones kan. dan kan het ook in Assen of Groningen of Amsterdam. Bij de hè? Titi en bij al die andere evenementen. Ja, maar ook in steden. Ik bedoel, een, een stad als Amsterdam. iedereen spoelt ook zijn water. gewoon met 12 liter water. Ze dromen 12 liter water door. Ja. ja. Als je nu iemand. De opdracht zou geven van verzin een oplossing voor al die menselijke uitwerpselen. Dan kom je toch nooit meer met zo'n ouderwetse doorspoel-wc? Dat denk ik niet, nee. Dat is allemaal herbruikbaar materiaal. Hè. De urine, daar kan de fosfaten weer uitgewonnen. De, de, de, de drollen, die kun je vergisten en, en biogas van maken. Dus wie weet zeggen we over 20 jaar, goh, leuk dat ze dat daar in biddinghuizen bedacht hebben. Nou, ik, ik, ik, dat is een te grote claim to fame dat, dat wij dat bedacht hebben. Want het zijn natuurlijk allemaal wel al bestaande gedachten. Maar ik maak er me gewoonte van dat als ik iets denk, dat ik dat al probeer. en ik denk dat het goed is, dat ik probeer ik dat ook te doen. En, en, en waar je tegenaan loopt, is ontzettend veel uh, uh, systemen en mensen die denken van nou, het gaat goed zo, of het kan, of het kan niet beter, of het wordt te duur. En tot mijn verrassing, he, een heleboel dingen als je die echt uitrekent en echt bekijkt... het wordt niet duurder, het wordt alleen anders. Of het wordt een grotere investering aan het begin die zich uiteindelijk wel terugverdient. Nog eventjes, want er gebeurt hier op dit moment als er opgebouwd wordt... iets wat je ook niet je kan voorstellen eigenlijk. we rijden hier duizenden vrachtwagens Of steeds dezelfde vrachtauto duizend keer. Dus je moet denken aan iets van 1100 vrachtwagens met, met materiaal wat heen en weer moet... Um, we hebben al heel veel dingen permanent opgelost uh, die anders mobiel opgelost moeten worden. We dus hebben het over hekwerk. Daar zijn we nu heel serieus mee bezig. Dat hebben we nu een tien jaar huurcontract. Dus je kunt ook andere sommetjes gaan maken. Dus we zijn bezig met een hekwerk uh, voor wat we toch ieder jaar weer op dezelfde manier neerzetten. Dat het dan permanent neergezet wordt. Wanneer ben je zelf tevreden? <laughs> ik ben niet zo gauw tevreden. <laughs> Kijk, ik, het, we, we, doen, we doen de stappen de goede kant op, maar het kan echt nog veel beter. Ik kom wel een paar jaar weer kijken. Oké, okay, goed. Dankjewel. Okay. En genieten, hè? Ja. Joost met Erik van Eerdenburg. Um, op Lowlands is natuurlijk een rijk palet aan muziek te horen. Van hard beats tot zoete indie rock en van rauwe punk tot... Zelfs klassiek. Vanmiddag speelt de Nederlandse Orkest en Ensemble Academie, het NJO, hier uh, vlakbij. In een van de grote tenten. En twee van de muzici zijn alvast hier. Janine van Amsterdam en Melanie Broers, beide violisten. Uh, dames, leuk dat jullie al zo vroeg zijn. Uh, wat wordt jullie eerste, uh, jullie eerste stuk? Wat gaan jullie spelen? Wij gaan hier uh, een wet van Telemann spelen. Oké, okay. nou, ga je gang. Nou, ik zit hier beide in mijn eentje, dus ik, uh, ja, prachtig. Normaal, uh, straks staan hier 55.000 mensen. Want jullie gaan optreden hier op, uh, op Lowlands. Melanie, um, wat is nou precies het NJO waar jullie deel van uitmaken? Het NJO is een, een academie voor uh, ja, muzikanten. Dus, uh, er zitten veel van het conservatorium uit uh, Spanje, overal vandaan. En, uh, daar maar die zijn worden we... dan tijdelijk bij elkaar gehaald ja, of zo? dus je doet auditie en dan word je ingedeeld voor één van de drie projecten of drie projecten. En dan speel je met, uh, met allemaal mensen leuke projecten. Ja. En jullie zijn jonge muzici, Janine. Jij, jij speelt al heel erg lang. Hoe oud was je toen je begon? Ik was zelf vijf toen ik begon. Dus uh, ja, ik ben al een tijd bezig. En uh, het is nog steeds even leuk. Ja. En zeker zo'n project uh, met allemaal nieuwe mensen die je nog, nog niet eerder hebt ontmoet. Uh, ja, het is echt een uitdaging om daar dan een mooi geheel van te maken. En behalve dit speel je in een orkest of zit je nog op, de, op het concertorium? Uh, ik zit op het concertorium. Ik ga nu naar het derde jaar. Ik ja. speel ook uh, andere dingen dan alleen orkest. Dus uh, kamermuziek en uh, solo. Ja. ja. En, en nu op zo'n groot uh, festival als Lolens. Hoe, ja, hoe zie je dat? Ja, uh, het is echt geweldig. Uh, we, ja, we hebben nog niet gezien waar we moeten gaan spelen... maar het wordt vast heel groot, dus... Uh, we zijn benieuwd. Ja, oké. Okay. Jullie spreken straks nog wat voor ons. Blijf ja. nog even zitten, dankjewel. Uh, Jan Janda Kroeske zat hier net nog bij ons. Uh, hier bij ons kleine studiootje. Ja, we maken gebruik van de 3FM Studio. De Series Request uh, Hoek. Hartelijk dank, collega's. Jan Douwen zat hier net nog, maar nu is hij inmiddels bij zijn eigen Low Lab. Uh, samen met Joost Huizing. Joost, zijn jullie daar al bij het Low Lab? Ja, hoor. Kijk. Welkom op uh, Low Lab, allemaal hier. Het is uh, nu nog heel stil. Maar lekker in de zon. Ja. Zullen we hier maar blijven, de rest ja. van de uitzending? Ja. Ik ga je toch ook een paar dingen uitleggen, hè, terwijl de zon doorschijnt. En lopen wij naar binnen toe? Ja, dat is goed. Maar kijk even naar boven, want daar zie je het logo van Lollab. Dat is opgebouwd uit uh, groen, zwart en witte doppen van petflessen. Dat groen begrijp ik. Ja. En uh, diezelfde kleuren zie je ook terug in vormgeving. Links en rechts, We lopen nu een pontonnetje op, zie je de wilgetakmatten van uh, onze... Onze collega's van Rijkswaterstaat, het publiek van Lowlab... gaat hier uh, wilgetak matten vouwen. En daarmee wil het Rijkswaterstaat, Rijkswaterstaat aan aangeven dat dit dus uh, de nieuwe manier van uh, het verstevigen land is. Dus niet meer gebruik maken van beton of andere zaken, maar gewoon natuurlijke producten. Jij hebt wel eens gezegd dat Lowlab, wat jouw idee is, jouw uitvinding, dat dat een beetje de sfeer heeft van Jules Unlimited. Ja, ja, ja. ja, ja. Het oude Vara uh, televisieprogramma. Ja, ja. ja, dat zit in mij. Uh, nieuwsgierigheid. Uh, wetenschap. Wetenschap, zeker. Uh, vragen. Uh, De toekomst. Ik weet nog niet alles, maar kan iemand mij vertellen uh, hoe het dan zit. Uh, dus uitleg krijgen, dat, dat is hier allemaal wel een beetje... En dat zie je vergrond. hier op die pontons in het Lowland Lake, heet het geloof ik. Ja, Lake Lowlands. Lake Lowlands. Uh, wat zien we? Ik zie hier rechts allemaal dingen nou, Wat heel belangrijk eten. is wat je ziet, maar waar je langs loopt... is uh, ons bamboe-gefundeerde... Uh, platform. Ja. De fundamenten van het platform van LOLAP is bamboe, omdat we vinden dat we ook daarin duurzaam moeten denken. En bamboe is duurzamer dan oud? Nou ja, weet je, een boom heeft ongeveer 20, 30 jaar nodig om echt verzaagd te kunnen worden en daar stevige balken van te kunnen maken. Dat hebben we vervangen door bamboe. Dit bamboe doet er ongeveer 6 tot 12 weken over om zo te zijn zoals nu is. En het is ook stevig, dat is goed. Ja. Nou is er ook ergens, maar ik zie door de bomen het bos niet meer. Ergens is een, uh, een, een bubbelbad. Oh ja, dat, dat leek me zo weinig, zo weinig duurzaam. Nou dat is wel heel duurzaam. Dat is bedacht door TU Delft. Dat hangt ja. in het smart grid van uh, het Low Lab. Dat is zo'n hele slimme energievoorziening. Ja, dat is een intelligente energievoorziening. Hier zie je het wat hier hoor je het vooral ook. Kijk, ja? studenten van TU Delft, een van de partners van het lojelijk, hebben gezegd, wij willen laten zien dat we niet blijven hangen in gevestigde zaken. En het moet ook geen vervelende toekomst worden. Dus ook met leuke opdrachten eh, moeten we goede dingen kunnen maken die kloppen. Dus de wetenschappers, de aanstormende talenten, die hebben een eh, jacuzzi gemaakt van de toekomst. Hey, CO2 nou. neutraal, hangt in de smart grid. We hebben hierboven hebben we onder andere een molentje. Jij, de... jij bent niet te stuiten hè? Nee, nee, nee, nee. nee maar... <laughs> zo enthousiast. Uh, we praten in het volgende uur nog heel veel verder met jou, maar uh, heb jij een zwembroek aan? Uh, ja en, en, en nee, ik nee. Heb, nee. Ik heb een korte broek aan. Nou, dan gaan we samen de bubbelbad in. Goed zo, heel goed. Jan Douwe en Joost samen in het bubbelbad, oude Vara-collega's. Wij gaan er even uit. We verlaten Biddinghuizen even. We gaan naar Hilversum voor Ster en nieuws dat gelezen wordt door Ewoud de Jong. Radio 1, het NOS journaal. Bij twee explosies in de Libische hoofdstad Tripoli zijn zeker drie doden en verschillende gewonden gevallen. In een drukke straat ontplofte een autobom bij een opleidingsinstituut voor vrouwelijke politieagenten. Daarbij viel volgens de Arabische tv-zender Al-Arabiya een dode. Bij een aanslag op het ministerie van Binnenlandse Zaken zouden twee mensen zijn omgekomen. Ook het persbureau Reuters meldt een nog onbekend aantal doden en gewonden. Van de kant van de Libische regering is nog niets bekendgemaakt. De politie heeft in de eerste helft van dit jaar veel minder boetes uitgedeeld dan in de eerste zes maanden van 2011. In totaal werden er tot en met juni 4,3 miljoen verkeersboetes uitgeschreven. Dat waren er een half miljoen minder dan vorig jaar. Volgens deskundigen komt dat onder meer door het afschrikkende effect van de hogere boetes. En vermoedelijk ook doordat de politie bij de acties voor een betere cao nauwelijks boetes uitdeelde.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 Het is eigenlijk een beetje vreemd, want zolang de grote bands hier nu nog niet spelen uh, op Lowlands... Uh, straks natuurlijk Foo Fighters en allemaal alle grote knallers. En ik kijk om me heen, het is nog heel rustig. Dan is het net alsof ik hier op het grootste duurzaamheidsfestival van Europa zit. Daar in de verte zie ik biologisch vers omelet en soep. En daar zie ik Fight Injustice, Oxfam, Novib. Uh, daar nog Clean Up Front. Nou, we zijn hier helemaal thuis. Uh, daarbij een andere vreemde gewaarwording. Vroege vogels en de natuur zijn al een paar uur wakker en springlevend... terwijl het om ons heen nog heel rustig is. De meeste mensen liggen nog te slapen op de camping. Maar gelukkig voor de luisteraars hebben we nog wel wat mensen kunnen regelen... die niet slapen. Voor eentje geef ik nu een slinger aan ons draagbare rat der columnisten... dat ook is meegereisd naar Lowlands. Nico van Stralen. Hij is hoogleraar dierecologie. Nico van Stralen. Vanmiddag om half één staat hij op het podium van de echo-tent. Want professor van Stralen is een van de sprekers op de Lowlands University dit jaar. In de Lowlands-programmakrant staat zijn optreden zo omschreven evolutiebioloog van Stralen neemt ons mee op zijn zoektocht naar het wezen van de mens. Hmm, daar ga ik zeker naar luisteren, maar gelukkig heeft hij ook nog tijd gehad... om een speciale Vroege Vogels te schrijven. Hier is Nico van Stralen. Kritische complexiteit. Het is nu nog rustig, maar straks vult het Lowlands terrein zich met duizenden festivalgangers. Er worden vandaag 55.000 bezoekers verwacht... Zo'n groot aantal mensen bij elkaar op een relatief klein oppervlak is te vergelijken met de complexiteit die aanwezig geweest moet zijn bij het ontstaan van het leven. U denkt dat is vergezocht, maar ik zal het uitleggen. Hoe is het leven ontstaan 4 miljard jaar geleden? Eigenlijk moet ik zeggen, wij weten het niet. Maar er zijn wel een heleboel theorieën over. En wat mij daarbij het meest aanspreekt is een theorie... die in de jaren negentig van de vorige eeuw werd opgesteld... door de Amerikaanse wiskundige Stuart Kaufman. Hij heeft een echt mooi, prachtig boek geschreven daarover... The Origins of Order. Een duidelijke verwijzing naar Charles Darwin trouwens. Dus wat nou Kaufman beweert, hij toont het ook aan met wiskundige modellen... dat is het volgende. Stel dat je in de aarde, waar nog geen leven was ergens een poeltje hebt, met daarin een oersoep. Een mengsel van moleculen die op de een of andere manier gevormd zijn... langs niet-biologische weg. Bijvoorbeeld via elektrische ontladingen. En verder neem je aan dat al die bestanddelen met elkaar reageren. Dan krijg je wat hij noemt een autocatalytisch netwerk. Je moet vooral denken aan RNA-moleculen... die inderdaad de neiging hebben om met elkaar te reageren... elkaars vorming te stimuleren... Nu zegt Kaufman, stel dat we zo'n systeem hebben, zo'n oersoep... maar dat we het steeds ingewikkelder maken. Niet honderd RNA-moleculen, maar duizend, niet duizend, misschien een miljoen... verschillende moleculen die allemaal iets met elkaar doen. Die op elkaar reageren. Als het aantal componenten toeneemt... dan neemt ook het aantal interacties dat ze met elkaar hebben toe... En op een gegeven moment kun je dan zien dat er een kritisch niveau van complexiteit bereikt wordt. En Kaufman laat zien dat die drempel ligt bij ongeveer 1 miljard interacties. Kom je daarboven, dan gaat het systeem zich essentieel anders gedragen. Het vertoont dan eigenschappen die de onderdelen niet hadden. Bijvoorbeeld zelforganiserend vermogen. Het systeem kan zichzelf in stand houden. Het leven is ontstaan. Wij noemen dat emergentie. Dat is de theorie van Kaufman. En sommige mensen denken dat ook het ontstaan van zelfbewustzijn... bij de mens een voorbeeld is van kritische complexiteit. In de hersenen namelijk zijn erg veel zenuwcellen aanwezig... die allemaal met elkaar verbonden zijn. Dat zijn er niet weinig. Men schat het op 100 miljard neuronen. Met 100 biljoen verbindingen in totaal. 100 biljoen. Dat is wel voldoende complex om die drempel te overschrijden... en te leiden tot het ontstaan van zelfbewustzijn. Nou, nu kom ik weer terug op Lowlands, 55.000 mensen hier op het terrein. Stel dat al die mensen iets met elkaar doen. Dat ze elkaar een hand geven, een eye, een tweet sturen. Op de een of andere manier op elkaar reageren. Hoeveel interacties zijn er dan maximaal mogelijk? Dat heb ik voor u uitgerekend. Dat is 55.000 x 54.999 gedeeld door 2. Dat maakt anderhalf miljard dat betekent dus dat de festivalgangers vandaag hier op Lowlands... als iedereen op elkaar reageert... met elkaar aan interacties behoorlijk in de buurt komen... van de drempelwaarde voor kritische complexiteit. Wij kunnen dus emergentie verwachten, iets nieuws. Wat precies durf ik niet te zeggen. Maar mocht u vandaag iets moois meemaken... iets wat zindert in de menigte, iets onverwachts... weet dan dat ik hier... Een emergentie voorspeld heb. Saint Saint, Agnes and the Burning Train. Van en door de Britse singer-songwriter Gordon Matthew Thomas Sumner. De voorman van de police. Hè? Sting, u weet wel. Het zijn niet zozeer de bomen, maar vooral de tenten... waardoor je het bos niet meer ziet. Maar dat bos is er wel, het Spijk- en Bremerbos. Hier pal achter de hekken van Lowlands. Vijftig jaar geleden aangelegd, met eiken en elzen, beuken en populieren... en staatsbosbeheer heeft er ook nog de nodige poelen en beken gegraven. Jeannette Paramor ging aan de vooravond van Lowlands kijken... hoe dat eruit ziet, met boswachter Leo Smits. We lopen hier nu uh, langs de rand van het kampeerterrein hè, van Lolens. En ik zie een enorm weiland, helemaal leeg nog. Als ik me nou omdraai, dan kijk ik tegen een prachtig bos aan en een, uh, een vijvertje vol met riet. Ja, dat klopt. Uh, we zijn hier in, uh, in het Spijkblemerberg. Zo'n uh, 550 hectare. Het is echt een, een, een, een oerbos de zand uh, is ah, Dat kan hij, hè? niet overdrijven, een oerbos uh, in de Flevopolder. Nou, als je dat kijkt, weet je wel, uh, als je zo, zo om je heen kijkt, dan is dat gewoon hartstikke mooi. Ja, tuurlijk, dat is ja. waar. Maar het is wel aangelegd allemaal. Het is wel aangelegd, maar echt, als je dan kijkt, ook uh, de zand uh, wat hier tegenaan gekomen is, door eerder met het, met, het, met het water allemaal meer, en ja. daar is dat op gaan groeien. Ja. En je zegt wel van, het, uh, het is geen oerbos, maar er zijn hier nog steeds oerstammen te vinden van, ik weet niet hoeveel duizend jaar geleden. Oh ja? Hé, hey, laten we Even naar die, uh, die poel lopen. Want dit hebben jullie met een idee gedaan, hè? Ja, we hebben een uh, heel spijkbrimmenberg. Vooral met name langs de randen, hier bij de, bij de Veluwemeer... hebben we poelen gemaakt. Nou, we hebben hier natuurlijk... Prachtig mooi kwelwater. Nou, en dan krijg je een gegeven moment een laagveen uh, krijgen we hier dan. En levert dat dan bijzondere soorten? Ja, de Weidebeek Juffer hebben we hier gevonden. Heel veel amfobieën die zitten hier, doordat je dus meer poelen hebt gemaakt. En eerder hadden we alleen maar zand, eigenlijk in, in dit gebied. En we hebben ook natuurlijk de Strandgaperbeek uh, gegraven. Ja, en natuurlijk uh, heel snel komt uh, de, de bever, die komt daarin. Nou, en een hele leuke samenwerking met natuurmonumenten, met uh, de provincie. En dan hebben we eigenlijk die soort uh, natte as die we door Flevoland hebben gemaakt. Uh, ja is hier gekomen. Tussen de Oostvadersplassen? Nee, die, die komt nog, uh, laten we hopen. Ja. Maar in ieder geval wel van Elburg richting uh, Zeewolde. Okay. Ja. We hebben een bezoek hier, hè? Twee honden, twee kindjes. Hey, dat is lekker, hè, voor je hond? Ja. Het water. Ja. Het wordt hartstikke warm vandaag. Dat zou wel moeten. <laughs> Moet jij er in? We zijn wel een keer in geweest. Ja, was lekker. Hoe zit het met de vogels hier? Komt de zeearend hier wel eens? Nou, hier heel vlakbij en het bos daarnaast, daar heeft uh, natuurlijk de zee aan het gebloed voor het eerst. Twee jongen. Nou, dat is natuurlijk hartstikke leuk, maar op die, die, die, de, vooral natuurlijk bij Kampen, bij de IJsselmonding en zo... en dat is natuurlijk een prachtig jachtgebied van, uh, van de, van de zeearend. Maar hier, uh, doordat we weer poelen hebben gemaakt en uh, wat iets gevarieerde landschap hebben gemaakt... grauwe klawier is weer teruggekomen, grauwe kiekendief is teruggekomen. Maar goed, straks barst het hier los, hè? het lawaai en, uh, en, en al die mensen en zo. Zijn die vogels niet meteen weg dan? Nee, nee hoor. Dus al twintig jaar, hebben we hier al een evenemententerrein. Lowlands is al twintig jaar... Uh, en uh, Walibi, die zit hier dichtbij. Nou, dat, is, dat, is, nee, oh, dat, uh, dat, dat geloof ik Dat zijn ze wel gewend. Dat zijn ze echt wel uh, gewend. Hoe oud is dit uh, natuurgebied? Het Spijk-Brimmen-Bergbos is geplant tussen 1962 en 1964. En dan sta je hier en uh, ja, dat is snel groeiend natuurlijk. Ja, het, is, het is voor Flevolandse begrippen al een, echt een prachtig mooi bos. De Zwarte Specht, die kom je nu alweer tegen. Nou, dat zijn toch soorten van, van, van, van wat het oude bos en zo komt. Aardig dicht gegroeid, hè? Ja, maar uh, heel leuk al uh, bij, dicht bij deze poelen en zo. We hebben al zonnedauw gevonden, gagel hebben we al gevonden. Nou, Dat zijn echt voor uh, Flevoland. Is het, uh, ja, dat zijn toch, uh, toch wel nieuwe, nieuwe soorten en zo die hier tegenkomt. Kijk. Ja, kijk hier, allemaal kikkers en uh, padden. Die, uh, dit zijn kikkers mm -hmm. die hier mooi uh, de poel inspringen. Dus het Moet een beetje uh, riet weggehaald worden? Dit, deze pol laten we bewust uh, weer zo staan. Kijken wat daarmee gebeurt. Kijken hoe, uh, hoe dat weer uh, zich ontwikkelt. Uh, ontwikkelt. Ja. Ja. Maar goed, als het dan uh, vanavond losbarst, dan uh, loop jij daar ook rond? Nou, ik ga al twintig uh, jaar uh, op zaterdagavond uh, ga ik kijken. Echt waar? Ja, echt. Je bent een fan. Ja, echt. Ik ben echt een Lowlands fan. Het is ja, een heel gemoelijke sfeer. Je ziet heel veel mensen uh, al of niet verkleed. En, en, en, ja. en je, je praat met iedereen. En, en, en, ja, alleen maar uh, om mensen te kijken en zo. Ja. Nou, we hebben dan ook dit jaar uh, iets gedaan met uh, Rijkswaterstaat. Er is een vijver daar, hè? Ja, een vijver van ons die, uh, die ze dus gaan proberen met een uh, soort wilgematten En daar planten ze dan uh, riet in. Nou, misschien kan dat een heel uh, groot project worden voor onze IJsselmeer, Markermeer... En het natuurlijk ook het meer. Wie ja? weet dat ja. er een goed idee uitkomt. Want wat gebeurt er dan met dat riet? Nou, op een gegeven moment uh, heel veel uh, oever die wordt afgekalfd. Nou, als je die matten dan maakt, dan hopen ze in ieder geval van dat, dat het uh, ja, blijft liggen. En dat ja. is natuurlijk heel belangrijk. Wat ga je aantrekken vanavond? <laughs> Gewoon normaal een spijkerbroek een keer. <laughs> Ja, Jeanette Paramoor samen met uh, boswachter uh, Leo Smits vanuit het Spijk- en Bremerbos. Voor de tweede keer nu live muziek die misschien een beetje contrasteert met de meeste klanken die hier op Lowlands hoort. Maar ze horen het toch echt thuis, want uh, straks treden ze op met de Nederlandse Orkest- en Ensembleacademie. Hier zijn Janine van Amsterdam en Melanie Broers met het eerste deel, Allegro, uit de vioolsite van Leclerc. Janine en Melanie, dank jullie wel. Eh, we gaan naar, uh, weer even naar het Low lab, want daar gebeuren de uh, leukste dingen. Op dit moment is het nog rustig. En daarom is Henny Radstak eerder gedurende het festival... al even bij de stand van Fairphone gaan kijken. Ook op uh, Low lab is het een gezellige drukte. Er komen echt uh, heel veel mensen op af op de duurzame projecten... dingen die hier te vinden zijn. Susan Afmans, ook ben jij van Fairphone... Ja, dat klopt. Het is een, een eerlijke telefoon, dat kan ik vertalen? Ja, ja, het is inderdaad een initiatief um, om de eerste eerlijke telefoon ter wereld te maken. En dat is dan, een, dan bedoelen een telefoon die geproduceerd en gedistribueerd wordt... zonder mensen en milieuschade toe te brengen. Kan dat? dat daar gaan wij wel van uit, ja. En een van de dingen waar jullie mee demonstreren is dat je met de plastic bierglazen iets leuks kan doen? Ja, klopt. Laat het even zien. Ja, we kunnen even die kant op lopen. Oké. Okay. Hier uh, even de drukte door een uh, heel, hele fabriek gebouwd. Wat je hier uh, ziet, is eigenlijk de, um, ja, de, de omsmeltfabriek noem ik het. En mensen kunnen hier hun bioplastic bierglazen zelf omspoelen. Het is al bioplastic, de bierglazen. Ja. hier? Ja, klopt het. Uh, Lowlands uh, heeft eigenlijk alleen maar bio afbreekbare materialen. Is dat aardappelzetmeel of? Wat? Uh, het is PLA PLA-plastic. Wat is er van gemaakt? Uh... Ja, dat Jesse, Jesse Kistel? Dat? Ja, dat weet ik wel. Dat is gemaakt van uh, maïsuikers, die uh, vervolgens omgezet zijn. En dat is dan een polylactoseacetaat is dat. En dat is het biologisch afbreekbare plastic. Wat mensen dus hier kunnen doen is zelf hun glas schoonmaken, malen. Er wordt dan omgesmolten, er wordt een draad van gemaakt. Die draad die hangen wij in onze 3D-printers en wij maken daar telefoonhoesjes van. Een telefoonhoesje? Ja. Van een bierglas. Ja, absoluut. Ja, ongeveer vier bierglazen in één telefoonhoesje. Nou, dat vind ik nog meevallen. Je hebt er geen, geen honderden voor nodig. <laughs> nee, dat scheelt, hè. Je hoeft helemaal niet zo heel veel te drinken om een telefoonhoesje te hebben. Ja, ja, ja hoor. Nieuwe maar. Nou, dan gaat hij in de soort van lijkt het wel. Ja, ja, ja, ja, ja. En dan hebben we hier uh, hele kleine snippertjes. En die kunnen dan vervolgens in die uh, deermachine. En dan moet je Hoe heet een dat? beetje een extrudeermachine. Wordt warm gemaakt je. Ja, dat wordt, uh, in de buis wordt het uh, verwarmd, dus dan wordt het weer versmolten. er komt aan de onderkant een soort een, een paars draadje uit? Uh, ja, lijkt me dat wel. dat is inderdaad het resultaat van uh, cola, Pepsi en uh, gronsbekertjes. <laughs> dat wordt een uh, paars draadje. En met dat paarse draadje ga jij weer aan de slag, Jesse? Daar moeten wij dan weer mee gaan printen. Dat is het idee. Gaan we daar naartoe. Ja. Dankjewel. De paarse telefoonhoesjes. En dan komen we hier aan deze tafel en hier staan twee echte 3D-printers te draaien. Dat zijn kastjes van nou, 50 bij 40 centimeter ongeveer. En daarbovenin zie je, ja, wat is het, een soort plotter of zo, noem je dat? Ja, je zou het een plotter kunnen noemen, absoluut. Het is, uh, eigenlijk is het een geleider van je PLA die verhit wordt tot tussen de 200 en 250 graden, afhankelijk van wat voor materiaal je gebruikt. Wij het op dit moment tot 230 graden en daar wordt het door een nozzel uitgeduwd die 0.35 mm breed is om vervolgens de telefoonhoesjes uit te printen. En er komt er een hoesje uit voor in dit geval een iPhone? Ja, voor de iPhone op dit moment. Dat is, uh... Fantastisch. Hoe lang duurt dat? Want die, die was al bezig. Uh, hoe precies we ze nou maken, want we proberen ze nou heel mooi en heel netjes te maken, duurt dat nu ongeveer 1 uur en 5 minuten. 1 hoesje? 1 uur en 5 minuten, ja. ja. Als alle 55.000 bezoekers van Lowlands hier een hoesje willen maken, dan, uh, dan gaat het niet lukken. Nee, nee, nee, nee, dat gaat niet lukken. Dat gaat niet lukken. Ik even kijken of dat hoesje echt past natuurlijk. Met mijn iPhone. Ja, ja, ja. Zal ik je helpen? Kijk, de sleufjes aan de zijkant voor de, de volumeknopjes zijn er netjes uh, ja, ja, uit. Ja. Nou, hij past waanzinnig. Ja, netjes, hè? Fairphone staat op de achterkant. Ja. Succes. Prinsen zou ik bijna willen zeggen. Zeker. Ja. Daar staat hij nou lekker je biertje te drinken. Maar weet je dat je daar een mooie hoesje voor je telefoon van kan laten maken? Ja, heb ik net gehoord, ja. Ik denk dat het wel duidelijk maakt bij mensen dat uh, ja, eigenlijk veel mensen niet eens weten waar hun telefoon vandaan komt. Wist jij het wel? Nee, nee, tuurlijk niet. Nee, ja, dat, dat zetten ze er niet bij op zo'n verpakking, hè. Vier van die glazen die jij nu in je hand hebt, daar kun je een hoesje van je telefoon van laten printen. Echt waar? Ja. Oh, dat is, uh, dat is wel mooi. Dat is, toch, dat, is, dat is wel erg recycling, toch? We hebben maar vier van die bierglaasjes voor te hebben. Dan gaan we er even aan de gang. Dan zeg je even door. Ja, dankjewel. dank bij de Fairphones tent. Ja, dat is wel erg recycling. Even kijken, hebben we nog... Ja, we hebben nog tijd. We gaan nog even naar uh, Joosthuizen. En die staat nog steeds met Jandauw Kroeske bij het Low Lab. Of nee, zitten ze in de... Nee, nee, hoor. Nee, we, staan, we staan voor een cocktail-lounge. Oh, ik dacht jullie... Wat uh, staat Jan mojito, pina colada, uh, sex on the beach. Wat wordt het? Voor de glasje karnemelk. <laughs> ik weet niet wat ze... Hebben jullie hier karnemelk? Nee. nee, dat wordt heel <laughs> vreemd gekeken. Maar ze, <laughs> toch... ze lachen. Uh, we staan hier omdat overal op Lowlands moet je betalen met muntjes. Ja. Niet met geld. Ja. Ja. En wat is er nou speciaal aan deze muntjes? Nou, deze muntjes die hebben wij, uh, en dat is zo leuk omdat we met een heleboel partners werken die ook in zijn om dingen te veranderen, wezenlijk te willen veranderen, hebben we ontwikkeld vanaf papier eigenlijk. Kunnen we nou de plastic muntjes, de vervuilende plastic muntjes, kunnen we vervangen door biopolymeren? Dus afbreekbaar plastic. Afbrekbaar plastic. Op basis, ja, precies afbreekbaar plastic. Ja, dat kan, werd gezegd. Maar bij wie moeten ze dan zijn? Nou, dan moet je daar en daar zijn. Dus wij naar Oosterhout. Naar een bedrijf dat in uh, biopolymeren doet. En een goede vriend van mij, Taco Calier... de zoon van de eerste manager van Normaal, Joost Calier... Ja. die heeft een bedrijf wat doet in die muntjes in Amsterdam. En die muntjes... En die DJ? leeft aan alle ja. festivals. En aan alle clubs. En in binnen- en buitenland. Dus we hebben tegen Taco gezegd... Taco, kom op. Laten we een stap zetten. Laten we dat plastic vergeten. Laten we overgaan op biopolymeren. En Taco zei... Ja, ik ben de eerste die dit wil. Ik wil ook helpen veranderen. Dus ze zijn er nu in geslaagd. Om biopolymeren muntje te maken. En dat wordt hier voor het eerst op LowLab wordt het dus, uh, getoond. En volgend jaar, ik sprak Taco gisteren weer. Hij zei tegen me, Ja, maar we gaan nu echt door. Hè, nu echt door. Alle festivals. Ja, volgend jaar beginnen met Lowlands en uh, dan ook alle festivals. Maar nu, nu eerst gaan wij op zoek naar een plek waar we misschien met dat mooie afbreekbare muntje van jou. Kernemelk kunnen krijgen. Ja, ja, Zou daar... dat ergens zijn op ik ken, een plek, ja. Ja? ik ken een plek, ik ken een plek. de koelkast bij LOL. <laughs> Lopen wij daar gewoon naartoe? Okay, Heb okay. je niet eens een muntje nodig? Daar hebben we geen muntje okay. nodig. Nou, Jan Douwen en uh, Joost op zoek naar karnemelk... met die biopolymeren uh, muntjes. Wie weet is het wel wat voor de Varenkantine op een dag... dat we ook daar met die muntjes kunnen betalen. Een eigen geldsoort. Oké, okay, na negen uur hebben we nog Hans Slappenkorn over geluid. Ja, wat doet dat Lowlands met de geluiden hier uh, om, het, uh, om het terrein heen? En uh, wat krijgen we nog? Ja, we praten natuurlijk verder met Louise Vet. En Jan Douwekhoes komt ook nog even aan tafel. Zodra ik na negen uur, de meer. De NTR Radioprijs 2012. Red Race. Proficiat. Je bent er heel...